van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 5 uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Veel mensen lijkt het leuk om les te geven, maar willen toch geen leraar worden. Uit onderzoek onder zo'n 1400 mensen blijkt dat 40% van de werkenden... er wel interesse in heeft... Ze zeggen dat ze graag kinderen willen helpen om het beste uit zichzelf te halen. Veel mensen willen dus best lesgeven, maar niet altijd fulltime en voor de rest van hun werkzame leven. Ook vinden ze de doorgroeimogelijkheden te beperkt. Op veel scholen is een tekort aan leraren, vooral in de technische vakken. In Afghanistan zijn bij een aanslag in de buurt van een militaire academie zeker vijf militairen gedood. In de hoofdstad Kabul bliezen twee militanten zich op bij een groep militairen die de academie bewaakten. Vervolgens ontstond een vuurgevecht. Daarbij zijn twee militanten gedood. Eén aanvaller is opgepakt. Terreurorganisatie IS heeft de verantwoordelijkheid voor de aanval opgeëist. Leden van IS en de Taliban voeren geregeld aanslagen en aanvallen uit in Afghanistan.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 onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van een onderzoeksinstituut dat werd gefinancierd door Volkswagen, BMW en Daimler. Daimler zegt nu in een reactie geschokt te zijn dat er proefpersonen zijn gebruikt. De Deense prins Hendrik is opgenomen in het ziekenhuis. De reden daarvan is onduidelijk. Het Deense koningshuis heeft niet bekendgemaakt waar de prins last van heeft. De 83-jarige Hendrik was sinds begin deze maand in Egypte. Daar is hij een paar dagen geleden opgenomen in het ziekenhuis. De prins is inmiddels terug in Denemarken, waar hij verder wordt onderzocht in Kopenhagen. Het weer nog bewolkt en eerst vooral in het oosten en noordoosten wat motregen. Het wordt een graad of 10. Later op de dag trekt een regengebied van noord naar zuid over het land en koelt het af naar zo'n 3 graden. Morgen is het vrijwel droog en 7 graden. Dit was het NOS. U heeft een bril nodig.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 say This was a